4 uur het NOS Journaal Thomasen. De eerste gewonden van het ongeluk in het Friese dorpje raard zijn terug naar huis. Nog 12 of 13 gewonden liggen in het ziekenhuis van wie enkele er slecht aan toe zijn. Vannacht reed een vrouw van 42 uit Dokkum in op een, vuur, op een groep mensen die naar een nieuwjaarsvuur keken. Daarbij raakten 17 mensen gewond. Verschillende kinderen zijn opgevangen bij familie en bekenden omdat beide ouders in het ziekenhuis liggen. De automobiliste was niet dronken, er was ook geen opzet in het spel. Mogelijk was de vrouw geschrokken van het vuur in Raard. Ze is door de politie verhoord, maar is weer vrij. Formeel is ze nog wel verdachte. In Velze-Zuid is vannacht een man van 21 onwel geworden op een feest en later in het ziekenhuis overleden. Politie in Noord-Holland heeft drie bezoekers van het feest aangehouden omdat ze problemen veroorzaakten bij de reanimatie van de man. De politie was naar het feest in Velze gekomen omdat er vechtpartijtjes waren. Toen het feest bijna afgelopen was, bleek dat een bezoeker onwel was geraakt. Of dat door de vechtpartijtjes kwam, is niet duidelijk. Toen hij werd gereanimeerd, wilden vrienden en bekenden van de man dichterbij komen, maar de politie hield hen tegen. Agenten werden uitgescholden en bedreigd. Een agent kreeg een klap. De drie arrestanten zijn op het politiebureau verhoord en daarna vrijgelaten. Een binnenvaartschip met dieselolie is tegen een brug bij Hasselt gevaren. De stuurhut raakte de onderkant van de brug over het zwarte water. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Mogelijk speelt het hoogwater een rol. De stuurhut is zwaar beschadigd. Er lekt geen dieselolie in het water. Een duwschip zal het beschadigde schip wegvaren... om het zwarte water weer vrij te maken voor de scheepvaart. Op weg naar de brug kregen hulpverleners een ongeluk. Een aanhanger met een brandweerboot erop kantelde in een bocht. Alleen de aanhanger raakte beschadigd. In die voorkust zijn bij een vier vuurwerkshow zeker zestig mensen doodgedrukt. Er zijn vele tientallen gewonden. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen. Het vuurwerk was aangeboden door de overheid... om de bevolking vertrouwen te geven in een nieuwe start... na jaren van politieke strijd en geweld. Het drama gebeurde bij een stadion in Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust. De enorme toestroom leidde tot gedrang. Toen de politie de menigte wilde verspreiden brak paniek uit en werden mensen onder de voet gelopen. Verwacht wordt dat het dodental nog oploopt. De plek van de ramp ligt bezaaid met bebloede kleren en veel mensen zijn op zoek naar vermisten. Het weer vanavond en vannacht vanuit het noorden zwaar bewolkt en enkele buien. Morgen veel bewolking en in het noorden in de ochtend een bui. In de rest van het land droog tot 7 à 8 graden. In de avond volgt vanuit het westen regen. Wil je jezelf weer teleurstellen met een goed voornemen dit jaar? Als je echt wilt afvallen, moet je het gewoon doen. En als je het goed wilt doen, kies je voor het afvallen en afblijven pakket van Agmea Health Centers. Dan raak je niet alleen 10 kilo kwijt in 10 weken, maar dan komen ze ook niet terug. Net als die goede voornemens. Kijk op agmeahealthcenters.nl. Agmea Health Centers, beweeg je vrijer. Wat hebben Mark Rutte, Xander de Bisonje, Peter van der Vorst en Bader Hari met elkaar gemeen? Ze komen vanavond allemaal voorbij in een programma vol verrassende en ontroerende verhalen... van mensen die iets goed te maken hebben. Nederland maakt het goed. Vanavond rond de klok van half negen op Nederland 1. Is jouw goede voornemen voor 2013 gezonder leven of je lichaam en geest beter in balans hebben? Kijk hoe je ook van die goede voornemens afkomt op agmeahelcenters.nl.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 Mario 1, nieuwjaarsreceptie. Live vanuit Studio Café Desmet in Amsterdam. Thijs van den Brink en Tessel Bok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij de nieuwjaarsreceptie van Radio 1 vanuit de Smet Studios in Amsterdam. U bent welkom om hier langs te komen aan de plantage Middelaan in Amsterdam. De hele middag kijken we vooruit naar wat 2013 te bieden heeft. En dat doen we dit uur uh, als het gaat om de politiek. Het zal niemand ontgaan zijn dat het land inmiddels geregeerd wordt door Partij van de Arbeid en VVD. En de vraag is natuurlijk, houden ze dat vol? Er is op een bijzondere manier geformeerd. Uh, er zijn geen compromissen gesloten, er werd elkaar gegund. En de brokken werden onmiddellijk zichtbaar. De crisis houdt aan. Er moet meer en meer bezuinigd worden. De werkloosheid loopt op. Vrolijk begin van het jaar. Maar de vraag is dus: houden ze dit vol? En hoe veranderen de machtsverhoudingen nu veel taken overgeheveld zijn naar de gemeente? En Europa steeds meer invloed heeft op de Nederlandse politiek. Als gezegd, dit uur van Radio 1 staat in het teken van de politiek. Maar we beginnen met een echte nieuwjaarstraditie. We gaan even naar Garmisch Partenkirchen. Naar het traditionele schansspringen. Is daar waarschijnlijk net afgelopen. Ajolt Kloosterboer. Ja, goedemiddag. Hallo? Het is inderdaad net afgelopen. Een prachtige uh, traditie. Zou ik maar vertellen hoe het ging? Nou, doe ja, dat doe eens. <laughs> het is een, uh, een strijd tussen uh, Anders Jacobsen, de Noor... En uh, Gregor Schlieritzauer, de Oostenrijker. En Gregor Schlieritzauer zou het hier moeten gaan doen in garmisch partenkirchen Had hier al drie keer gewonnen. Het is zijn favoriete schans. Maar Anders Jacobsen is in bloedvorm. Hij is de leider in de Vier-Schansen-toernijn. Na overtuigende winst in uh, Oberstdorf. Dat was de allereerste schans. Nu dus uh, schans nummer twee in Garmisch op Nieuwjaarsdag. Jacobsen was als eerste aan de beurt. En die verprutste zijn eerste sprong. En uh, daarmee leek alles verkeken. En daarna kwam Schneeritzauer aan de beurt. En die sprong een stuk verder en ging daarmee aan de leiding naar de eerste omloop. Toen kwam de tweede omloop. Alweer Jacobsen als eerste aan de beurt. En die kwam toen met een wondersprong. Werkelijk schitterend om te zien. 143,5 meter. Dat is drie meter verder dan het punt van Ho, stop, niet verder. Nu wordt het onveilig maar een half metertje verwijderd van het Schansrecord van Simon Amman. En daarna lag de last, een lat dus heel erg hoog bij uh, Gregor Schiritzauer, de Oostenrijker. En die moest toen uh, een afstand neerzetten. En het lukte hem net niet. 136,5 sprong hij. En daarmee kwam hij net een half metertje tekort om Jacob te verslaan. Dus uh, dezelfde uitslag als in Openstorf eigenlijk. 1 uh, Anders Jacobsen de Noor en tweede Gregor Schnierentzauer. Maar het scheelt zo erg weinig dat er eigenlijk in de stand niet zoveel veranderd is. Dus het, het blijft spannend in de strijd om de Vierschansen-tournee. Straks gaan ze naar Oostenrijk. Eerst Innsbruck op vrijdag en dan op zondag de vierde wedstrijd. Afsluitende wedstrijd in Bischofshoven. Ayel Kloosterboer vanuit karmisch partenkirchen Maar meneer Slierentzauer wint het qua naam van meneer Jacobsen. Slierentzauer. Van het gaan springen naar de politiek is een kleine sprong. Bij ons aan tafel vier heren. Twee burgemeesters. De burgemeester van Wassenaar, Jan Hoekema van D66. Goedemiddag. Goedemiddag. Gelukkig nieuwjaar. Dank u wel. Is auto nieuw goed verlopen in uw gemeente? Buitengewoon rustig. Een klein opstootje op Duindel met één aanhouding en wat kleine brandjes en vreugdevuurtjes. En dat was het dan wel. Dus erg rustig. En naast u zit collega Vert Kroonen. Hij is burgemeester van Leeuwarden. Partij van de Arbeid. Oud-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Was u thuis? Tijdens de wel... Oud en Nieuw? Nou, wij doen altijd een aftelfeest. Dus dan mag ik tellen van 10 naar 0. Op ja? het goede moment. Ja? En in de stad is het heel rustig gebleven. We hebben wel in Friesland in uh, dorp Raart... Een, een hele vervelende ja, aanrijding gehad. Dat en, hebben we net gehoord op het nieuws. Ja, en dat, was, die... dat ja. is echt heel... heel uh, en bent u daar dan als burgemeester van Leeuwarden bij betrokken? Nee, maar wel de veiligheidsregio. De hulpverleners, die vallen weer onder mij als voorzitter daarvan. Maar de burgemeester uh, doet het werk ter plekke. Ook twee vrij jonge Kamerleden aan tafel. Pieter Heerma van het CDA. Het is voor veel Haagse politici een hectisch jaar geweest. Bent u wel een beetje bijgekomen of is het tot vandaag doorgegaan? Uh, de afgelopen week uh, was het rustig aan. en zijn we inderdaad allemaal een beetje bijgekomen. En uh, vanaf vandaag is het weer, uh, weer aan de slag. Volle bak vooruit. En naast u Pieter Duizenberg van de VVD. En u bent onder andere lid van de raad van commissarissen van Madurodam. Toch natuurlijk even ontzettend flauw de vraag of Madurodam heel hard door de nieuwjaarsnacht uh, gekomen is. Ja, Madurodam is daar heel goed uh, doorheen Er zijn niet gekomen. veel rellen, hè, daar? Dat, dit, dit gokt u gewoon, hè? Dit weten we helemaal niet. Ik rijd daar elke dag langs. Dus, uh, <laughs> okay. Ik kijk altijd, even, kijk altijd even naar links hoe het park erbij ligt en uh, naar rechts hoeveel auto's er op de parkeerterrein staan. U bent, meneer Duizenberg, uh, bij de laatste verkiezingen in de Kamer gekomen. Klopt. Ja. Um, hoe waren de eerste maanden? Lid van de VVD-fractie, hè? Ja. ja, het waren uh, hectische maanden en het was uh, voor mij ook een compleet andere wereld om in te stappen. Dus uh, ik moet zeggen dat mijn uh, leven stond redelijk op zijn kop de afgelopen U komt maanden. uit het bedrijfsleven. Ja, ik heb de afgelopen twintig jaar in uh, diverse bedrijven gewerkt. Ja. En waar moest u het meest aan wennen? Omdat er vaak wordt gezegd dat de politiek moet eigenlijk een beetje zijn als het bedrijfsleven en het moet allemaal efficiënt en ja, moeten besluiten ik... genomen worden en die is goede natuurlijk. Um, ik denk dat ik uh, ja, waar moest je het meest aan? Het zijn, het zijn de. Je hebt, je hebt de kleine praktische dingen en dan uh, meer het grote werk. Hè? Dus uh, de kleine praktische dingen zijn uh, dat je in vergaderingen dat je allemaal keurig je microfoontje, het knopje moet indrukken en uh, op je beurt moet praten. In plaats van dat je, zoals je aan een managementteamtafel of een bestuurstafel of een vergadertafel, dat je in feite je woord pakt. En dat kan hier niet, dat zijn gewoon kleine praktische zaken. Meer op groter niveau, dat is de transparantie van de politiek. Je staat in het bedrijfsleven toch iets meer in de luwte. Ten opzichte van de politiek. Je kan nog eens wat dom zeggen aan zo'n managementtafel. Daar kan je zeker wat dom zeggen. En dat blijft dan allemaal binnen de kamers. Ja, ja. Waarom heeft u de overstap gemaakt? Wat, wat trekt u? Het, uh, uh, ja, zijn gewoon belangrijke dingen die nu spelen. En ik heb uh, een hele leuke tijd gehad in het uh, bedrijfsleven. Ik sluit ook niet uit dat ik daar uh, op termijn op een gegeven moment weer naar terug ga. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Maar ik heb al heel lang dat ik me erg betrokken voel bij, uh, bij Nederland en, uh, en bij de wereld. En dit is een hele mooie kans om in deze tijd een bijdrage te proberen te leveren. U bent de zoon van Wim Duisenberg. Dat ja, zal, natuurlijk. moet natuurlijk toch even gezegd. Ja. Uh, Oud-minister, hij is inmiddels overleden, was minister van Financiën. Was de eerste grote baas van de Europese Centrale Bank. En natuurlijk van de Nederlandse Bank is hij directeur geweest. Is, zijn financiën ook, is dat ook uw pakkie, Jan? Is dat ook uw portefeuille nu? Uh, dat is niet mijn, uh, mijn portefeuille. Mijn portefeuille is onderwijs. Ik heb wel de afgelopen jaren, dus mijn uh, tijd in het bedrijfsleven, heb ik met name financiële banen gedaan. Dus uh -huh. uh, dat, dan moest je gewoon een paar nullen eraf halen. Hè? Dan had je mijn baan ongeveer. <laughs> dus ja. dus uh, zo, zo eenvoudig was dat. Dus ik, ik zat wel in die hoek, maar dan op het bedrijfsniveau. En niet op het macroniveau, Hoewel mijn studie, uh, ik heb wel uh, macro-economie gestudeerd. Uh -huh. Uw vader was uh, uh, lid van de Partij van de Arbeid. Ook een tijd lang echt wel in de flinke linkse hoek. Naarmate die, de flauwe grap wat meer met geld omging... werd dat ietsje minder, maar goed. Ja, dat ietsje in de rechterhoek. Um, en u bent van de VVD. Ik ja. kan me voorstellen dat het geen probleem zijn... maar hoe het, niet goed links ingereden door vader... <laughs> uh, uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, Dus uh, ik denk dat het belangrijkste is, wat, is dat je een, een stuk maatschappelijke betrokkenheid hebt en uh, dat hij dat ook uh, vond, ik vind, het, overigens, ik vind het dus heel erg jammer dat hij, uh, dat hij niet meer leeft, dat, hij, uh, dat ik hier niet met hem over heb kunnen spreken, uh, maar de, de, de politieke richting op zich, uh, dat, dat, dat deed niet zo ter zake. Wat stemde u toen u 18 was? Ik heb een tijd, dat is een goede vraag, uh, toen ik 18 was, toen heb ik PvdA gestemd. Ja, dus dat was nog wel van jongs af aan ingegeven, maar ja, bij mij kwam ook de wijsheid misschien met de jaren. En wanneer was het ongeveer? <laughs> dat is een misverstand. Nou, voor mij was, ik, heb, ik ben op een gegeven moment... Ik, heb, ik ben natuurlijk uh, in het bedrijfsleven gaan werken. Ik weet niet of je bedrijfsnamen mag zeggen. Als je er een Als u erheen nou, dus boel noemt, nee, mag nee, dus, het altijd. Dan nou, je valt dus... Uh, de de de Shell zat erbij, geloof ik, de Shell zit erbij, ja. inderdaad, uh, McKinsey. Uh, maar is, op een gegeven moment ja, ben je toch meer die kant... meer de bedrijfskant aan het uitdenken. Uh, wat voor mij wel een onbekeer was, was de tijd dat ik... was dan in dit geval toevallig voor McKinsey... dat ik uh, in Australië zat met ons gezin voor een tijd... En dat uh, de dynamiek, de manier van leven daar, het, hoe het systeem in elkaar zit... Uh, eigen verantwoordelijkheid nemen, maar wel een vangnet voor mensen als ze echt niet kunnen. Die combinatie die, die sprak mij enorm aan. En die vind ik het meest terug bij de VVD. Zullen we naar een andere zoon gaan? Ja, Pieter Heerma. De zoon van N.E. Iedereen is Heerma. natuurlijk een ja. zoon van. Dan... Ja, uh, voormalig uh, staatssecretaris, wethouder in Amsterdam, leider van het CDA. Uh, ja, waarom maakt u de stap naar de politiek? Nou, voor mij is het een redelijk bekend terrein. Ik ben uh, jarenlang medewerker geweest uh, in Den Haag bij de CDA-fractie. Uh, afgelopen paar jaar ook in het bedrijfsleven gewerkt. Maar uh, ja, voor, voor mij geldt gewoon, het is een beetje cliché... maar de appel valt niet ver van de boom. Ik ben echt uh, met politiek bloed opgegroeid. En dat, uh, ja, dat is er nooit meer uitgegaan. Nee, maar u was even weg uit Den Haag en nu toch zo snel al weer teruggekomen. Was dat omdat het toch minder leuk is in het bedrijfsleven? Nee, dat was, ik, ik, toen ik wegging uit Den Haag had ik wel echt het idee... dat ik wel een keer terug wilde komen... Um, en het is nu een stuk sneller dan ik verwacht had. Maar ja, daar bent u uh, zelf bij hoor. Dat gaat ja, niet vanzelf, dat, toch? Dat, dat, dat, dat klopt inderdaad. Maar de staat waar het CDA zich in bevindt... maar ook de staat waar het land zich op dit moment in bevindt... Het, uh, uh, het bloedkruid waar het niet gaan kwam. En ik heb gewoon dit voorjaar gewoon gedacht... nou, ik ga de gok wagen. En dat is gelukt. En uh, ja, nu sinds een paar maanden in de Kamer uh, uh, zelf op de voorgrond om een bijdrage te kunnen leveren. Ja, en dan zit je in een fractie met 13 anderen, met twaalf anderen. 12 anderen 12 12 voor ja. sommigen is dat heel veel hoor. Meneer Hoekema van D66 ja, uh, komt daar vroeger wel hartstikke gelukkig Wij van 24, mee. Wij hadden oh ja. een 24. O ja, ooit. Even politieke geheugen opfrissen. Van 94, 98, paars 1. En bij paars 2 hadden we de 14. Dus, maar 14 is eigenlijk het ideale aantal. Ik, wil het, het leed van ik had verwacht, het verwacht, plaat, ik had hè, verwacht maar... dat je dat als D66 dat je nu 12 had genoemd. Als het ja, 12 is ook heel mooi. Maar, maar 14 is het ideaal. Het, het kan in de politiek gek, gek lopen. Uh, dat is D66 heeft geschommeld van 3 naar 24. Het, toen Pecht tot aantrad hadden ze er nul ja. in de peilingen. De, het CDA denk, heeft er nooit minder groen, dan 21 gehad, hoor, tot nu toe. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik zeg, het kan raar lopen in de politiek. Uh, GroenLinks staat, staat er nu heel slecht voor. Uh, we hebben als CDA veel te herwinnen. En uh, daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. En weet je, voor een nieuw Kamerlid is, is een voordeel van... Uh, het heeft voor een politiek partij weinig voordelen om minder steeds in de varingen... maar voor een Kamerlid geeft het wel de kans om snel ingewerkt te raken... over veel onderwerpen mee te spreken. En ik denk dat, uh, dat, dat Piet er naast me, dat die weet... dat je met een, met een grotere fractie dat er toch meer verdeelt is en dat je dus weet je ik heb al uh, vijf plenaire debatten gehad acht AO's, ga zo maar door en dan gaan de fractie excuus ik zal uh, ik zal ja, geen op, geen, ja, geen de jargon brigade ik zal ik zal erop letten maar zegt u eigenlijk ik heb het leuker dan uh, meneer duisenberg nou leuker weet ik niet het is we hebben het erg leuk in de fractie maar het is om ingewerkt te raken is de, is het als nieuwkamerlid denk ik eerder een voordeel om er niet een hele grote fractie ja, meneer Duisenberg u zit er met 41 man dan zit je inderdaad met heel veel hè ja, dat zijn dus, nou, dus, dus een, een beroemd filosoof heeft wel gezegd: elk voordeel heeft zijn nadeel. <laughs> ja. uh, dus bij de 41, dat zijn, er, dat zijn er veel. Dus dan heb je dat de portefeuilles, hè, wat, wat Pieter Heerma heeft, die heeft waarschijnlijk hè, een bredere portefeuille, meer uh, zaken waar hij aandacht aan moet geven. En dat is bij ons is dat dus meer toegespitst. Hè. Dus bij, bij mij is dat bijvoorbeeld uh, onderwijs en dan ook weer specifiek het hoger onderwijs- en het lerarenbeleid. Je kunt niet wachten tot de fractie gehalveerd is, hoor ik al. Het grote voordeel is dus dat je, dat je dus met twee partijen uh, dat je een redelijke stabiliteit hebt uh, in de Kamer. U heeft het nu over dat het, dat het grote voordeel, voordeel van de coalitie. Van deze dus dat is coalitie. van de coalitie en dat is ook een groot voordeel. is dat Je, uh, je kunt uh, meer de diepte in. Dus ja. Het wordt ook wel, ik heb, ik heb veel vanaf de zijkant uh, gekeken naar politiek. En dan is het verwijt ook vaak dat men in, in de Kamer niet goed weet wat er speelt. Ik denk dat je, dat je een kans hebt met een uh, wat smallere portefeuille He, precies, om je specialiseren. Ja. Pieter, heer, maar, uw partij staat er slecht voor. Uh, iets, iets beter in de peilingen inmiddels. Ja, maar goed, dat is ook een, een, een nieuw gegeven de laatste jaren. Dat we er beter voor staan in de peilingen. <laughs> dan ja, als je bijna zetels hebt, dus dan kan dat heel snel gaan. Mijn vraag uh, is eigenlijk, heeft u door wat er moet gebeuren in uw partij? Nou, volgens mij is er al al heel veel gaande. Zoals ik net al aangeef staan we op dit moment hoger in de peilingen ja, dan, 17, dan dat we feitelijk 17-18 um, waarbij geldt dat we daar denk ik ook wel een beetje worden geholpen door het, het, het, het, het huidige kabinet. Um, dus het is niet het jullie is... eigen verdiensten, maar meer het slechte werk van een ander. Nou, Daar zou ik ja, ook niet worden als Je kunt het zo negatief stellen. Ik ga het toch op een andere manier proberen te doen. De, de realiteit is dat als je als CDA zo lang aan de macht geweest bent... dat, je, dat, dat het soms wat moeilijker is om, om voor mensen op zich voor te stellen... wat het betekent als het CDA niet in die positie zat. Ik heb afgelopen campagne natuurlijk ook heel veel uh, campagne gevoerd. En dan kwamen mensen naar me toe die zeiden... maar waar staat het CDA dan voor? Wat is het verschil dan? Nou, dan probeer je dat uit te leggen... Ik kan dat nu, als diezelfde mensen nu op me afkomen, Veel makkelijker met, met, met ja. de inkomensafhankelijke zorgpremie... Die zijn uh, weg, met, met, met, met, de, met de middeninkomens die, t, die nog steeds het hardst getroffen worden door het kabinetbeleid... lukt het een stuk makkelijker om uit te leggen waarom wij als CDA juist staan voor die middengroepen en voor gezinnen... dan dat je dat kan doen als je daar al tien jaar lang uh, vooruitgekeken hebt als CDA. even luisteren naar muziek. Anne Soldaat zit hier op het podium nu alleen en hij zingt het nummer Maybe. I told you so. I'd love to love you, baby. Baby, baby, baby. We've shared a bed, why not a home? But all you said was maybe. Maybe, maybe, maybe. I'll bring you fame, I'll bring you gold. I'll sing to you in flowers. Flower, flower power. I'm not too old to change my ways I'll show you every hour Hour after hour Nowhere in the world The same kind Been waiting on this chance A long time You turned me upside down You stole my mind Happy in the seventh grade Happy in the seventh grade And though my kisses They won't be wet Cause I'm not that kind of lover My love you will discover I cannot stand another day It's cold but I don't bother Cause girl I want no other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 the seventh grade Let me out Let me in I'd love to love you Baby Love you, love you, baby Let me out Let me in I'd love to love you, baby Oh, love you, baby Let me out Let me in I'd love Baby, oh, love me, baby. Yeah, let me out, love me in. I'd love to love you, baby. Love you, baby. U hoorde Anne-Soldaat met maybe. Dit is tot zes uur de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie... met Thijs van den Brink en Tessel Blok. Jan Hoekema, burgemeester van Wassenaar. Uh, we hoorden al even net aan het begin van het uur... dat er een, een rustige jaarwisseling was. Hè? Ja, een paar brandjes. Ja. Uh, we hebben ook twee veuglevuren maar zelf uh, uh, laten installeren. En dan merk je dat mensen ook wel die verantwoordelijkheid nemen. Eén is er in een wijk waar wel eens wat aan de hand was in de afgelopen jaren... We hebben een, een mensen met een hersje, een soort burgerwacht laten spelen, ook de afgelopen tien dagen. En dat werkt allemaal heel goed. Ja, je moet er wel soms wat regisseren. Ja. Dat zal Vet in op grotere schaal alleen maar ook hebben. Het was afgelopen uh, jaar af en toe niet zo rustig, hè? U heeft een naarrelletje aan uw broek gekregen. Ja, dat is staat bekend onder de sekscel. Ik wil de miljoenen luisteraars daar nou maar niet uh, nee, met details laten vallen. Uh, laten we vallen. er niet aan detail nee, in gaan. Dat moeten we wel niet doen. Maar, maar het is een politiek-bestuurlijk uh, wat onrustige gemeente. Zeker. En, ja. en, uh, want de rel en uh, alle uh, ins en outs daar gelaten. Het heeft er natuurlijk wel toe geleid dat de verhoudingen worden, raken daardoor verziekt. Klopt. En dan moet er toch weer de VNG, of weet ik veel, er moeten, moeten uh, uh, instanties bijkomen om de boel weer recht te ja, zetten. ik heb nu vier wethouders die alle vier hun ontslagbrief uh, hebben ingediend. En op 14 januari hoop ik dat er een nieuw college zit, ook met nieuwe wethouders. Ja. Anders moet ik alles alleen doen. Dat wordt ook een beetje veel van het goede. Zou u ook niet willen, mag ik hopen. Nee, ik vind een college is een uh, samenspel van de burgemeester en vier wethouders en, en het, uh, de gemeentesecretaris en de ambtenaren. Er moeten gewoon wethouders zitten die volledig uh, in functie zijn. Dus waar, dat het niet uh, waar het natuurlijk om gaat, maar de, dit is dan een relling Wassenaar die wel tot deze bestuurlijke ellende heeft geleid. En er is natuurlijk afgelopen jaar meer te doen geweest als het gaat uh, om lokaal bestuur in Nederland. Er zijn grote affaires, er zijn kleine affaires geweest. Maar in ja. nou, Roermond, zal iedereen zich herinneren, ja. Jos van Rij. Uh, het gaat om, om de kwaliteit van het uh, lokaal bestuur en het aanzien van, van de gemeentebesturen. En ik kan me zo voorstellen dat u zich en uw collega Vert Kroonen van Leeuwarden, burgemeester, dat u zich daar zorgen om maakt. Ja, je hebt natuurlijk een aantal dingen, integriteitskwesties, dat is één kant. Maar de andere kant van het verhaal is het, uh, het vermogen om goed beleid uh, uit te voeren. Hè. De politiek-bestuurlijke competenties van de gemeente staan onder druk. De bestuurskracht van gemeenten staan onder druk. Er komen steeds meer taken van het Rijk op ons natuurlijk, af. Natuurlijk, daar, daar gaan we het straks over ja, hebben. Maar nou, even over hoe, ga, hoe, moet je, uh, hoe moet je daarmee omgaan dat het beeld is van nou, het is eigenlijk uh, een gemeente kan je nauwelijks als een serieuze bestuurslag zien. Ze doen maar wat, ze rommelen nou, dat, dat maar. Ze zijn een is beetje uit ja, ho, ho, ho. Kijk, er zijn... Dat zijn mijn woorden, hoor. Absoluut. Ja, dat zijn uw woorden. Laat ik graag voor, voor Blok. Nee, er zijn 410 gemeentes per 1 januari 2013 in Nederland. En daar is het niet overal jambel. Het is ook in Wassenaar geen jambel. We hebben de financiën keurig op orde. En dan gaan een heleboel dingen ook goed. Wat moeilijk is, er zijn een paar dingen. Het is steeds moeilijker om goede raadsleden te vinden. Ook moeilijker om goede wethouders te vinden. Uh, uh, uh, veel mensen uh, worden toch ook uh, de, de, de, de staven van de gemeente krimpen. Er komt minder geld naar gemeentes toe. En het is wel steeds moeilijker, ook voor relatief kleine gemeenten zoals Wassenaar... om zelfstandig die taken uit te ja. voeren. U bent allebei Kamerlid geweest, dus u ja. heeft de nationale politiek meegemaakt. Meneer Kroonen, is het niveau erg anders in de gemeentepolitiek? Of valt dat eigenlijk wel mee? Nou, wel en niet. Ik denk dat de schaal waarop de problemen liggen... Ja, het scheelt een paar nullen, dat is wat Pieter Dijsberg al zei. Maar voor de rest zijn heel veel dingen vergelijkbaar. Je moet ook keuzes durven maken, zeker als het geld krap is... maar zelfs als je ook geld over hebt... Uh, waar ga ik het in besteden? Welke groepen steun ik wel, welke niet? Hoe ja. ga je om met het bedrijfsleven? Maar hoe kan het die fractievoorzitters, goede fractievoorzitters zijn moeilijk te vinden? Dat klopt. En, en dat is wel en, belangrijk, want die kunnen je uiteindelijk maken of breken als college. Ja, de, de, de, de animo om je beschikbaar te stellen voor een gemeenteraadstractie is kleiner geworden. Er staat een relatief kleine vergoeding tegenover, ik vraag me af of het ene kwestie van geld is. Mensen hebben ontzettend druk. Ja. Dus wat je krijgt is dat de, de, de, de recrutering lastiger wordt. Veel gepensioneerden, niks ja. tegen gepensioneerden. We zijn misschien over een aantal jaren zelf. Daar, daar ziet Hè? het naar uit, meneer Hoekenma. Daar ziet het naar uit, ja. je weet maar nooit. <lacht> uh, maar het, waar, waar het vroeger toch een, een, een soort moreel... Uh, plicht was voor veel mensen hè, om, om in, de de, in de gemeenteraad, ja, in, de, in de gemeenteraad te gaan zitten. Dat deed je gewoon. Dat hoorde erbij. En dat is wel moeilijker. Ja, Wat kent u dat? Nou, we hebben gelukkig wel veel mensen die ook actief zijn in wijken en in allerlei verenigingen. En die voeden weer de politieke partijen in de raad. Ja, dus zo, ik denk ja. dat het inderdaad een probleem is. Zeker met al die nieuwe taken die naar gemeentes toe gaan. Uitvoering voor werkloosheidsvoorzieningen. Uh, sociale voorzieningen ook voor ouderen. Maar dat, dat gaat zit om... vooral bij het ambtelijk apparaat, en dan lijkt dan heb ik, mij. Nee, dat is, nee, het ambtelijk apparaat moet het voorbereiden en deels uitvoeren. En de wethouder? Maar wij gaan dat juist doen, ook in de wijken, met mensen in de wijken. En daar moeten de politici, de gemeenteraadsleden, ook echt actief bij betrokken zijn. Dat lukt ons wel aardig, want we hebben natuurlijk nu een enorme bureaucratie. Als je nu een voorziening nodig hebt als oudere, uh, hulp aan huis of wat dan ook... moet je door allemaal indicatieorganen en toezichtsformulieren invullen. Als we dat nu in de wijken gaan invoeren met een sociale huisarts bijvoorbeeld... dan is het veel efficiënter en prettiger voor de burgers. Maar dat moeten wij als gemeente wel toezicht ophouden, dat moeten wij doen. Ja. En dat kunnen inderdaad kleine gemeenten steeds moeilijker, denk ik. Dus we gaan het ook samen doen. In Friesland gaan we dat samen met de gemeentes doen. En wie is we dan? John. De gemeentes, we hebben 27 gemeentes in Friesland, De gemeentes onderling gaan dat ja, samen doen. We gaan ja. dat samen uitvoeren, want dat kan een grote gemeente niet alleen. En een klein al helemaal niet. Jan Noekema? Ja, raadsleden zoeken ook naar een echte rol. Hè. Sinds uh, 2002 is de zogenaamde dualisering ontstaan. De raad en het college zijn elkaar getrokken. Raadsleden zijn nu echt een combinatie van echte volksvertegenwoordigers... en een soort um, reserve-wethouders... die op het dagelijkse uh, werk gaan zitten en op de uitvoering letten. Vorige week stond er een aardig stuk in Trouw... waarin drie griffiers pleiten voor het terugkeren... naar de echte volksvertegenwoordigersrol. Wij spreken ala Zwitserland... Hè, waar je vier keer per jaar een volksvergadering hebt op de, op de, op de Alpenwij. waar grote kwesties Werden besproken, Het klinkt natuurlijk veel te romantisch voor Nederland. Met chocola. Met chocolade me bij. En, en voor mij wordt gehoord geschaald, maar. Eh, wat, wat ben je nou als raadslid? Ben je echt volksvertegenwoordiger? Vertaal je die wensen uit die wijken en buurten door naar het gemeentebestuur? Of ga je voortdurend ook op die uitvoering letten? Dat dilemma daar hebben we eigenlijk Maar waar, heel waarom zou het op... niet... Je bent er toch namelijk allebei? Je en bent, je controleert ja, maar en ik je vertegenwoordigt het dat Juist dan zijn raadsleden heel veel nuttiger was. dan nu. Omdat ja. ze dan in die wijken horen, wat gaat er dan nog fout? Wat, gaat, wat kan er beter? En dat brengen ze dan in de gemeenteraad. Terwijl nu zijn ze te vaak onderdeel geworden van het... Ja, het apparaat in het stadhuis. En als we nu meer taken in de wijken gaan uitvoeren... Exact. dan zullen de goede raadsleden ook zeggen... dan wil ik zien hoe dat gaat. En laat ze maar komen met de klachten, dan kunnen wij het vervolgens beter doen. Een soort ombudsfunctie. En die, ja, ombudsfunctie, ja. maar ook... Uh, en, en dat kan nu niet, omdat nu we nu gebonden zijn. aan Allemaal strakke regeltjes uit Den Haag. En als de decentralisatie betekent dat wij precies moeten doen wat ze in Laag hebben gezegd... dan gaat het dan twee kanten fout. Ja. We gaan straks nog even verder praten over de rol van gemeentes. Nog even over die twee mannen die tegenover u zitten. Twee jonge Kamerleden. U bent zelf ook allebei redelijk jong Kamerlid geweest. Hoe kijkt u naar hen? Nou ja, het is heel verleidelijk. Mijn eerste hoogleraar was Wim Duizenberg. dus is zijn vader. En ik heb heel veel contact met hem gehad. Als, natuurlijk als student, maar daarna ook nog in de partij... en op werkbezoek geweest tot en met bij de ECB. Dus de Europese Centrale Bank, ja? De appel is bij hem minder ver van de boom gevallen wat mij betreft. Ja, ja. <laughs> uh, ik ben ook ouder geworden, maar nog steeds van de partij van de arbeid. Maar los daarvan, um, nee, ik, dit zijn twee talentvolle types. Dat hoorde u er net al. Maar uh, ze Are hebben jij? ook al bij een opleiding deels buiten de politiek. Dat vind ik ook heel nuttig, dat je een aantal jaar buiten de politiek hebt gewerkt. Want het was altijd al een vissenkom. Maar bent maar, u ook een beetje jaloers op ze, van zij zitten daar nog? Nou, ik heb daar een hele goede tijd gehad en ik heb het nu ook zeer naar mijn zin. Dus ik, ik wens hen ook niet toe dat ze nog over twintig jaar daar zitten. Je moet ook niet heeft. te lang zitten, nee? Nee, ik heb veertien jaar gezeten, vond ik prachtig. Mm -hmm. Had iets langer en korter mogen zijn. We zitten er nu te weinig Ik heb acht ja. jaar gezeten. Ik had op al best twee, vier jaar erbij willen zitten. Het Binnenhof komt nog wel vaak mijn, mijn leven binnen. Op allerlei manieren. We wonen er ook vlakbij. Maar als ik kijk naar die ervaringen. En ook, ook luister naar de combinatie van chaos en strijd in die kamer. Dat kan ik me ook herinneren uit mijn tijd. En voortdurend die, die 24 uur robbeligheid en je je, je plaats moeten invechten. En ook die strijd met je mede-fractiegenoten om die onderwerpen. Dan is het, het is natuurlijk een machtig vak. Het heeft mij ook wel acht jaar zeer verslavend bezig gehouden. Maar goed, nogmaals, ik zit vlak bij Den Haag en dat binnenhof. Dat op allerlei maar manieren mijn leven. Jullie binnen. zijn Hoekema en en Konen allebei wel burgemeester. Je, je kan niet meer in die politieke arena. Je, je ja, staat daar boven. Over de partijen. Vert. Ja, maar dat is, ook, dat is ook helemaal geen probleem. Want Schip... ik, ik denk dat ook nu Schip... de opdracht voor de huidige partijen is: zoek de overeenkomst in plaats van de verschillen. Want dat is denk ik de winst van het afgelopen jaar. We hebben natuurlijk een zeer gepolariseerde politiek gehad. Een gedoogd kabinet, wat los van de samenstelling... altijd in rent instabiel is. Nu hebben we toch echt behoefte aan een kabinet... wat even de oplossingen zoekt. en Waar een meerderheid ook vanuit de oppositie af toe van zal zeggen... ja, daar zijn we het ook wel mee eens. Ja, precies, Dan hadden dus ze misschien dus, iets anders verzonnen. Even, even naar jullie beiden, meneer en meneer Heer... hoe kijkt u naar hen? Dit is uw voorland... We willen ze burgemeester worden. Ah. Niet specifiek naar en, en, en leeuwarden. Nou, je maar je dan uit dan de de leeuwarden is een mooie stad hoor. Nee, dit zijn uh, geboren ja. Friesen aan de overkant. Ja, Die komen nog ja, naar Leeuwarden. Ja, ja maar... ons dus, ja, voorland, ja, dat, dat, dat zullen we zien. Ik moet wel zeggen, ik ben uh, een heel veel jaar uh, ook voorzitter van een bewonersorganisatie geweest uh, in, uh, in Den Haag. En het is heel erg leuk om uh, bewoners in een bepaald gebied om die te vertegenwoordigen. Het lijkt me helemaal niet erg om burgemeester te zijn. Het lijkt me helemaal niet erg. Ik heb de afgelopen week uh, heb ik op Co gezeten. Als daar ooit een vacature komt, dan uh, heb je wel 60, ja, 60 sollicitanten als je daar op stelt. <laughs> ja, Dat <solliciteert. Ja>. ja. <laughs> is een heel populaire gemeente, ja, heel populair. Ja. Ja. Pieter, maar. Ik, ik kan niet zo heel goed in de toekomst kijken. Dus ik, ja. ik, ik, ik weet niet of ik geschikt ben om ooit burgemeester te worden. Dus of ik, ik zit hier niet voor mijn gevoel aan de overkant van de tafel naar mijn voorland te kijken. Wel naar heel veel politieke ervaring en dat is altijd heel goed. Oké, okay, we gaan even luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws. Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. De eerste gewonden van het ongeluk in het Friesje dorpje Raart zijn terug naar huis. Nog twaalf of dertien gewonden liggen in het ziekenhuis van wie enkele er slecht aan toe zijn. Vannacht reed een vrouw van 42 uit Dokkum in op een groep mensen die naar een nieuwjaarsvuur keken. Daarbij raakten 17 mensen gewond. De automobiliste was niet dronken en er was ook geen opzet in het spel. Ze is vermoedelijk geschrokken van het vuur.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 De politie was naar een feest in Velzen gekomen omdat er vechtpartijtjes waren. Of het slachtoffer door een vechtpartij onwel is geraakt is niet duidelijk. En in de grootste stad van Ivoorkust, Abidjan, zijn bij een vuurwerkshow zeker 60 mensen doodgedrukt. Er zijn vele tientallen gewonden. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen. Er brak paniek uit, waardoor is onduidelijk. Het vuurwerk was aangeboden door de overheid om de bevolking vertrouwen te geven in een nieuwe start na jaren van politieke strijd en geweld. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Ina staat werkelijk dag en nacht voor hem klaar. Sinds zij er is, komt hij vaker buiten. Ze houdt met alles en iedereen rekening en cijfert zichzelf eigenlijk helemaal weg. Nooit meer tegen zijn, altijd vrolijk. Ik vind haar echt heel bijzonder. De hele buurt trouwens. Ja, dat ze af en toe in de goot zitten poepen. <lacht> dat kan ook gebeuren. Steun KGF geleidehonden met 3 euro. SMS PUP naar 4333. Frozen Planet in Concert. De aan de benemende BBC-documentaire komt tot leven in een prachtig filmisch concert met het 80-koppen Gelders Orkest onder leiding van George Fenton. Uniek en eenmalig. 13 april 2013, Ziggo Dome, Amsterdam. Reserveer: seaTickets.nl. Dit is de Radio 1 nieuwjaarsreceptie. Ja, tot zes uur is dit inderdaad de nieuwjaarsreceptie van Radio 1. U kunt langskomen in Studio De Smet in Amsterdam, plantage Middelaan, vlakbij Artes. U kunt het ook allemaal volgen op de radio via internet of met beeld via radio1.nl. Vijftig jaar geleden hield Martin Luther King zijn beroemde reden waarin hij zei... I have a dream. En ook in 2013 hebben mensen gelukkig nog steeds dromen. Dit is de Radio 1 nieuwjaarsreceptie. Mijn droom voor het komende jaar is natuurlijk dat die weerswachtingen uitkomen. Maar dat we ook eens een keer een extreem weertype in de zomer krijgen. Keurig aangegeven in mijn zomerverwachting. En dan denk ik aan één of twee hittegolven. Met warmte, met zomerwarmte, zwoele zomeravonden. En eigenlijk zou een Elfstedentocht ook heel leuk zijn. Dat wordt door de Friese hier aan tafel natuurlijk beaamd. Tof. Nou, we hebben vorig jaar natuurlijk bijna een Elfsteen uh, top gehad. Ja. En dit jaar zal die echt gebeuren. Ik, oh. trouwens, mensen denken dat dat niet zomaar kan. Maar ook vorig jaar was het in januari nog heel warm. De natuur ging zelfs ontluiken. Nu en februari opeens, ging Het, vries, het he? had nog maar drie dagen oh. gescheeld. En dan hadden we echt een Elfstedentocht en gehad. Dus dit jaar komt bijna die. dan echt, toch? Ja. Het was een hele goede oefening voor ons. Ook uh, vanuit het bestuur, zeg maar, en de vereniging, Elfstedevereniging. Dus we zijn er nu echt helemaal klaar voor. Precies. U hoort de stem van Fred Krone, de burgemeester van uh, Leeuwarden. Uw naam zong pas even rond toen er een nieuwe staatssecretaris van... Uh, wat was het ook weer? Landbouw werd gezocht, hè? Ja, maar dat is altijd zo. Hè. Als je in de kamer hebt gezeten, lange tijd. En een financiële portefeuille hebt gehad en andere dingen. Dan denken mensen dat je voor iedere post geschikt bent maar ik blijf lekker naar Leeuwarden. Dat is, uh, maar heel dacht goed. u dat zelf ook even? Nee, nee. ik heb gewoon uh, echt gekozen voor Leeuwarden. En ik heb het daar zeer naar mijn zin. Hebben ze u wel gevraagd? Of was het gewoon alleen maar het rondzingen wat zo vaak gebeurt? Nee, ik, ik ben Meneer ook niet Meneer Hoekema, wat hoor. doet u? Meneer ik heb een aanwezig. Oh. U, u, u zit een beetje aan te geven dat je geen antwoord moet geven. Wat is dat dit de voor de een aanwijzing? Ik, nee. ik begreep deze aanwijzing niet. <laughs> zeg het niet, zei hij. Was u nou gevraagd of niet? Nee. Waarom niet? Nou, waarom wel? Diederik Samson weet uh, dat ik het zeer naar mijn zin heb. Dat had uh, ook niet gehoopt, even? Absoluut niet. Nee, echt niet? Dat trekt helemaal niet meer. De Haag hoeven ze u niet meer te bellen? Wat voor functie Zo is het. dan ook? Zo echt? is het, ja. Ja? ja. U komt er nog wel regelmatig, vermoed ik. Heel vaak. Ja. Heb je er wat nee, dit is een van de belangrijkste dingen die als burgemeester van ook uh, grotere, grotere steden... maar ook, we zijn natuurlijk een echte hoofdstad van Friesland als geheel... is dat je natuurlijk in Den Haag lobbyt voor van alles nog wat. Of het nou gaat om de instandhouding van de omroep Friesland... waar Pieter Heermaard Heerma, ook voor heeft gevochten... O, samen met de andere partijen. En helpt het, ja, het, de dan, dat je, ja. helpt het dan dat je Kamerlid bent geweest? Dat helpt zeer, al is het maar omdat je daar veel mensen kent. Ik denk dat ik nog steeds meer dan de helft van de kamerleden ken. Ik ken alle ministers nog persoonlijk. Uh, dus het maar ook, het helpt ook, je hebt je pasje. Je kunt gewoon naar binnen lopen. <lacht> dat zo. dat het heeft het maakt u niet zo geleverd. Hou je dat? Levenslang. Ja, je bent levenslang ja, Moet je elke maand levenslaan. valideren en dan mag je er altijd in. Elke levenslaan. maand? Levenslaan. Ja, moet elke maand, maand ja, moet je elke maand valideren. je dan niet elk jaar weer even gescreend worden of je die tussentijd niet enorm verkeerde dingen hebt gedaan. Ze gaan er vanuit dat je je hele leven lang helemaal keurig ja. Nou, dat staat voor ons ook niet ter discussie. Dus ik begrijp de vraag niet, nee? maar u begrijpt er helemaal niks van. Leeuwarden wil graag de culturele hoofdstad worden van 2018. Ja, dat is uh, heel bijzonder. We hebben... Nederland is in 2018 weer culturele hoofdstad. Dan mogen dus Nederlandse Nederland mag steden dan een zich, stad leven? Nederland ja. levert sowieso een stad. Dus we concurreren niet met Barcelona of zoiets. We hebben zich nu vijf steden gekandideerd. Den Haag en Utrecht hebben we verslagen. We zitten nu in de tweede ronde samen met Eindhoven en Maastricht. We moeten nu in september weer voor de jury komen. En wij zijn wel trots op. In Friesland is het natuurlijk een hele eigen taal en cultuur. Maar dat is iets specifieks Fries. Maar daarnaast ook de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hè, sociale samenhangen. De meeste verenigingen. Brassbands, sportverenigingen. sielen, filiap, U kent het allemaal. Maar ook in de dorpen en de gemeentes is zoveel. Aan Minskip noemen we dat. Aan Maar dat is in Maastricht ook nog wel, toch? Nou, ze mogen zich ook bewijzen. Wij zijn niet, ik ga me niet afzetten tegen de andere voor. kandidaten. Wie, maar wie, wij, die wij hebben de, de jury ervan overtuigd. Want ze waren echt zeer verbaasd. Uh, dat wij met zo'n goed programma kunnen komen. Waar de rest van Europa ook wat van kan leren. Want, want we zitten natuurlijk allemaal in die twijfel. tussen moet de overheid alles doen of de markt. Nou, hier moeten de burgers zelf wat doen. Ja, want wie beslist het? Dan, een jury met uh, zeven... Uh, niet-Nederlanders en zes Nederlandse mensen. 13 mensen. En die moeten echt beoordelen van... Ja, wie heeft het beste programma. Jan wilde reageren. Nou ja, ik, ik, ik steun natuurlijk de kandidatuur van Den Haag. Ik vind het ook heel jammer dat Den Haag niet geworden is. Het was een mooi concept van Stad Zonder poorten En Den Haag ook als internationale... Ja, We nou ongetwijfeld van meer kunnen. Spullen, ik was wij zijn natuurlijk ja. de, de groene long van Den Haag, zeg maar. Even voor het gemak. Hè. Het, het compagnie van Parijs. Noem maar op. <laughs> uh, en, uh... Ga door, ga door, ga door. Ga door. <laughs> ja, ja, kijk, je moet dat ook verloren. Je, je werkt als regio ook heel erg goed samen. Dat zal ook voor Vert Kroonig gelden. Maar wij werken in de regio Haag. Ook, we hebben ook gewerkt voor die kandidatuur van Den Haag. Die is niet geworden. Gun het Leeuwarden als tweede generatie vries. Gun ik het Leeuwarden nog van alle anderen het meeste. Dus, gaat eh, dat dan eigenlijk zo gebeuren? Dat de steden die verliezen kiezen, dan gauw iemand anders waar ze zeggen. Dan, zegt, dan nou, gaan we nu steunen. Dat, Den Haag nu dat, zegt, dat maar, gaat stelen. wat ver. Nee, dat gaat, nee, gewoon weg is weg. Den Haag is, uh, is weg en Utrecht is weg. Dat is jammer. Ja. Ja. Nog, nog maar, even die jury, uh, die er zitten zes Nederlanders in. Zitten daar politici bij? Of zijn, wie nee, nee, nee die dat zijn echt de, mensen uit de, uit de wereld van de cultuur of op het bedrijfsleven of wat dan ook. Dus daar moet u lobbyen bij die zes? Nee, daar kun je niet lobbyen. Zo'n jury is onafhankelijk met een sportwedstrijd, he, kun je uh, heb je zonland beoordeeld door juryleden, dat kan niemand beïnvloeden. Je kunt er alleen mee hard werken. Wij moeten een goed programma maken. En we zijn al heel blij dat we die tweede ronde in zijn. Oh nee, dan, dan bent u veel te snel kans. tevreden als u dat zegt. Nee, nee ik, oh. ik, ik zei net, we maken, we maken nu een hele grote kans. Als u zo wat zuur heeft gezegd, dat we de volgende ronde ook winnen. Dat hoorde ik de burgemeester van Eindhoven van Maastricht ook zeggen. Maar dat is de Pieter nou Ja, Op zich is het, vind ik het juist wel mooi dat het drie niet-randstad gemeentes zijn... Die hier, nu, uh, die hier nu over zijn gebleven. Dus dat is niks ten nadele van Utrecht of Den Haag. Maar dat vind ik een voordeel. En ik ben zelf ook wat bevoordeeld. Ik heb de afgelopen jaren in Leeuwarden gewerkt... En, uh, het is een schitterende stad, dus ik ben uh, ook wel uh, voorstander ervan als Leeuwarden hoog hoog gaat gooien. Ja. De, de, dit kabinet heeft op bestuurlijk gebied ook wel een aantal revoluties aangekondigd. Als gemeenten moeten eigenlijk 100.000 inwoners groot zijn. Meneer Hoekema, dat is voor u wat te veel, hè? Dat haal ik nog niet met die 26.000 volwassenaar. Met de 24.000 met voorschoten. Onze buurgemeente, met wie we nu vanaf, vannacht om 12 uur één andere organisatie hebben. komen we op 50.000. Dat is de helft. Maar behalve dat u het niet redt, vindt u het een, een, een wijs besluit? Ja, het, is, het is een kwestie van maatwerk. Ik denk dat je in Drenthe dat niet moet doen. Hè, daar haal je het gewoon niet op 100.000. Ik ben op zichzelf, maar daar is ook al veel voor nodig. Uh, dat zal door mijn overbuurman worden beaamd. Uh, ook in de Kamer, in de bevolking. He, voor fusies moet je wel een draagvlak in ieder geval in de gemeenteraad euh, hebben. En ook uh, stakeholders in zo'n gemeente. Ik ben zelf persoonlijk ook wel een voorstander van uh, grotere gemeentes, Omdat die ook beter die taken kunnen uitvoeren. En ook op een manier die ook aan de lokale democratie recht doet. Want waar je voor moet oppassen, dat zie je ook uh, bij mijn omgeving. Zij, een, een aantal taken doe je samen met andere gemeenten. Als je niet oppast komt er een lappendeken. Allerlei samenwerkingspatronen, gemeenschappelijke regelingen heet dat in het jargon. Mm -hmm. En daar is dan soms wel, soms niet democratische toetsing en controle op. Uh, je eigenlijk ambtelijk apparaat is aan de kleine kant om het uit te voeren. Dus er kan een wirwar en een lappendeken van samenwerkingspatronen gaan ontstaan. In die situatie zou ik zelf puur een wat grotere schaal van gemeentes prefereren om die taken goed uit te voeren. Nou, maar de Krone Leeuwarden is ook niet groot genoeg, denk ik. Of heeft hij inmiddels 100.000? Ja, we zijn volgend jaar boven de 100.000, maar okay. dat is maar Net het getal. Getal. Ja. Dus ik ja. getal. Ik denk dat de hoofdlijn is, en die erkent iedereen in het gemeenteland, ook de kleine gemeentes. Je kunt het niet meer alleen. Een grote stad niet, maar zeker een kleine En dat niet. komt omdat de overheid, de landelijke overheid, zo decentraliseert... en allerlei ja. werk bij jullie, uh, zoals dat ja. dan wordt gezegd over de schutting gooit, zonder geld. of zonder dat er geld precies bijgeven wordt... Ja. Ja, maar het is de laatste jaren ook al, het is het is jaar ook al zo. Dat er nu nieuwe taken bij komen in, in de arbeidsmarkt en met sociale voorzieningen. Dat maakt het probleem nog groter. Maar het is nu al zo dat bijna alle gemeentes heel veel samen met andere gemeentes doen in gemeenschappelijke regelingen. Dat betekent dat gemeentes al steeds meer ambtenaren uitlenen aan andere verenigingen en daardoor de gemeenteraden geen controle meer hebben. En tegelijkertijd je de gemeentehuis leeg ziet lopen. Dus het is echt verdiepingen leeg, omdat anderen het werk moeten doen. Nou, vol, dan moet uiteindelijk moet je ook zeggen, dan kunnen we beter wat groter worden en dan kunnen we zelf de betere ambtenaren weer in dienst nemen. We praten zo meteen verder over de rol van de gemeente ten opzichte van de landelijke overheid, maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. Anne Soldaat zit alweer klaar, zie ik. Ja. We gaan luisteren naar het nummer if. Maybe an if storm. I know this town. I've seen these streets before. In a house some blocks away There's a bedroom up one floor Please turn left, this won't take long Just a stroke, a kiss and right Then I must be on my way No I can't stay For the night My tongue was bulletproof And my head was growing here But now my arm is wearing out And the enemy, well, I don't care Driver stop I know it's late but to leave now would be a crime I wanna know if my key still fits I wanna know if my girl is fine Every single day oh every single day I'm in a Woodstock state of mind As long as I don't think Oh, as long as I don't blink, I gotta have you by my side Another day, another town Four days before I'm home Yes, it's great Oh, yes, I'm doing fine Oh, and no, no, no, no I'm not alone Driver stop I know it's late But to leave now Would be a crime I wanna know If my girl's still there Oh, I can't stay For the night, I wanna hold her tight. Though I can't stay for the night. Oh my girl, I'm alright. Oh my girl, oh my girl, wanna hold her tight. Uh, nog steeds twee burgemeesters. Vert Kronen van Leeuwarden en Jan Hoekema van Wassenaar. En twee uh, uh, Kamerleden. Twee Pieters. Pieter Duizenberg voor de VVD en Pieter Heerma voor het CDA. We, hebben het over, uh, we hadden het over de rol van de gemeente... en de rol van de landelijke overheid het komende jaar. Uh, de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber was in Nederland. hield daar een studium generale naar aanleiding van zijn laatste boek. En dat is uh, getiteld If Majors Ruled the World. En in het kort zegt hij eigenlijk... De toekomst is niet meer aan staten, die zijn te log, te groot. Die kunnen alle problemen internationaal en nationaal niet aan. Het is aan de gemeenten. Zijn jullie daar? Laten we eerst even het rondje doen. Mee eens. Laten we beginnen. Pieter Heerma. Alleen kort het rondje? Even eerst kort het rondje. Dan ja, gaan we al ik, ik ben het er, be, er, be, er, be, er in beginsel mee eens. Ja? ja? Dat is wel heel kort. Nee, gelukkig. Ja, ik wil er al, ik wil er nee, Nee, al nee, mee nee. Ik nee, ben je gek. Ja, maar het CDA is een vaste partij. Dus, uh, nou, dat, goed dat je Pieter dat Pieter Duizenberg, staten zijn te log. Kunnen niet het hoofd bieden aan grote problemen? Het zal uit de regio en uit de gemeente moeten komen? Ja, ik denk dat elk... Uh, Elk probleem, dus als je over een groot probleem, elk probleem heeft zijn eigen niveau. Dus uh, er komt heel veel, heel veel kracht komt van onder, juist uit burgers, dat is belangrijk. Maar dan wordt er uiteindelijk worden, uh, problemen moeten daar opgelost worden waar, waar je dat kan doen. En dat kan zijn op gemeentelijk niveau, en we zien steeds meer dat het gemeente is. Maar het kan ook zijn op landelijk niveau en het kan ook zijn op Europees niveau. En dat is juist wat, wat deze meneer Barber heel erg uh, uh, in twijfel trekt. Dat juist alle grote internationale problemen beter op decentraal niveau het hoofd kunnen worden geboden dan op centraal niveau. Even het rondje. de burgemeester van Het is aan jullie. Hij heeft wat uitvoering betreft denk ik wel gelijk dat heel veel op lokaal niveau gebeurt. Maar Nederland is, natuurlijk op, is, maar is eigenlijk een stadstaat. Hè? Nederland is één grote stad. Um, en we zijn zo dicht op elkaar en we hebben zo'n mooie taakverdeling ook tussen de verschillende grotere steden en regio's. Maar je hebt een, een, een niveau van staat en Europa echt nodig toch ook een beetje gelijke normstellingen hebben... al is het maar over stekkers aan apparaten en internationale handel. En, en het financiële beleid. Het is natuurlijk onmiskenbaar... Ben ik blij maar dat kan nu ook voorwaardenscheppend gebeurt. zijn, Jan Hoekoma? Nou ja, vanaf stekkers even naar de, de wereldvrede en, en, en kwesties als klimaat. Daar, daar heb je internationale actoren voor nodig. Ja. En uh, uh, misschien de Verenigde Naties, die moeten we misschien maar eens in, opnieuw uitvinden. En de Europese Unie en andere internationale organisaties, het wereldhandelssysteem. Wat wel waar is, en dat bedoelt, Barbara misschien, is dat de, voor, de, voor, de, voor de betekenis voor burgers... is de, de schaal van het lokale, het regionale provinciale, hè, Friesland, een niveau erg, erg belangrijk geworden. Veel belangrijker. Dat hebben we misschien een beetje onderschat. Dus het flauwe antwoord is de waarheid zit in het midden. Je hebt internationale en lokale actoren nodig. Mm -hmm. En deze uh, uh, overheid, deze centrale overheid... we hadden het er net al over, geeft al heel veel taken. Bijvoorbeeld als het gaat om de jeugdzorg, dat is het nog meer. Uh, uh, Ouderenzorg, uh, leggen, ja. leggen ze op het bordje van de gemeente. Maar het grote probleem, Thijs zei het al uh, daarnet is dat er geen geld bijgegeven wordt. Laat ik eerst even naar een regeringspartij gaan. Pieter Duisenberg, is dat niet een beetje gek... om de gemeentes te zeggen, jullie zijn uiterst belangrijk... jullie gaan al deze belangrijke taken uitvoeren... maar geen cent meer? Een beetje overdreven. Ja, ik denk dat het in de, in de huidige tijd uh, dat het niet gek is. Belangrijk hier is uh, dat, er, dat, er, dat er keuzes worden gemaakt. En ik denk dat het belangrijk hier is dat er... En dat, die woorden hoorde ik net ook al. En ik, ik hoorde ook wel een beetje de passie in de woorden van, uh, van uh, Vert Kroon en meneer Hoekma. Uh, dat er gezocht wordt naar andere samenwerkingsvormen. En dus het gaat ook weer, het komt toch weer tot het punt van, van, van draagvlak. Dat, dat er een, vanuit de gemeentes een beweging uh, komt om uh, naar een beter openbaar bestuur te gaan. Maar het houdt toch een keer op. Je kan toch niet alsmaar minder geld aan diezelfde taken besteden en dan toch denken dat het goed blijft gaan? Ja, dat is een beetje een, uh, ja, een, een, een retorische vraag. Hè? Want je kan niet altijd minder geld doen. Ik niet zozeer retorisch. Ja, dus, maar de keuzes die gemaakt worden, dat, dat zijn keuzes die komen uit, uh, uh, uit partijprogramma's. Die komt uiteindelijk in ja, het regeringakkoord naar voren. de Kamerleden hebben daarvoor gestemd. En Kamerleden hebben Kamerleden daar, hebben daarvoor gestemd. Uh, en dat, dat leidt dan tot een bepaald programma. En dat wordt op dit moment wordt dat uitgewerkt. Hè? Dus uh, door de gemeente samen met, uh, met Binnenlandse Zaken. Ja, Pieter Ema. Nou, aan het begin van het uur referendum. Uh, jullie al aan de wat ongelukkige manier van formeren... die dit kabinet gedaan heeft. Dat heeft uh, de nodige besluiten opgeleverd waar, uh, waar je wat kritiek op kan hebben. Maar wat betreft de meest, meest stupide en rampzalige voorstellen... vind ik wat er nu met gemeentes gebeurt echt wel in de top drie staan. Uh, gemeentes moeten inderdaad veel meer taken gaan doen. Ze krijgen er veel minder geld voor dan dat de Rijksoverheid... het deed en dat minder goed zou, uh, deed dan gemeenten het zouden moeten doen en dan bovendien komen er nog allerlei uh, herindelingen van bovenaf helemaal niet van onderaf waarbij uh, er ook nog eens een hap geld weggesloopt gaat worden dus ik vind de, daarom zei ik net in beginsel het heel goed dat gemeentes veel meer problemen kunnen oplossen omdat die ja, ja, veel dat, dichter dat, bij de mensen staan de maar, de maar de manier waarop dit kabinet het doet ja. vind ik zeer onverstandig ik, ik, ja, ik denk de dat, dat het cda niet veel anders zou hebben gedaan en, veel van die, de, die decentralisaties komen rechtstreeks van het vorige kabinet ook, hebben we ook van gezegd. Dus ze nu een jaar uitgesteld, maar dit, gaan we gewoon dit is doen. Niet, dit is niet helemaal we zelfs, dat weet je zelf ook. We accepteren zelfs dat daar een zekere bezuiniging aan vast zit, omdat wij denken dat we het efficiënter kunnen doen. Maar dan moet het niet zo zijn dat Den Haag zegt, en dit zijn precies de regeltjes tot op de millimeter, want dan kunnen wij het niet efficiënter doen. Wij moeten echt zelf met de burgers in de wijken het goed kunnen doen, dan kan het ook wel iets goedkoper. Zonder dat de burgers minder voorzieningen krijgen. Jan ik, ik, ik, ik, ik, even Jan ik, ik wil ook even uh, uh, opmerken dat het niet alleen een kwestie is van geld. Hè, als het hebben over het overdragen van taken naar gemeentes, is het ook een kwestie van geld. Het is een kwestie ook van uitvoeringscapaciteit, maar ook van kwaliteit. Daar ben, hadden we het namelijk ook al even over. Ik ben als burgemeester, net als Vert ook verantwoordelijk bijvoorbeeld voor het laten opnemen van mensen een, een, een verplichte opname volgens de, de, de wet. die de geestelijke, gezondheidszorg, geestelijke, gezondheidszorg, geestelijke, ja, geestelijke problemen. Ja. Wij zijn geen beroepspsychiater. Uh, dat nee. zullen we ook niet worden. We, we zijn wel bij allerlei uh, goede eigenschappen als burgemeester. <laughs> dat zijn we niet. We oh. moeten wel voor zorgen he, dat, dat uh, de inhoudelijke taken die je als gemeente doet, dat je ook de kwaliteit daarvan kan garanderen. Het gaat straks over jeugdzorg. Het gaat over jeugdpsychiatrie. Al dat soort soort daar, daar moet je wel die professionaliteit ook voor in het veld brengen. En, en daar... zegt u dat het daar ontbreekt? Nee, dat ik zeg niet dat het daar nu aan ontbreekt, want die, die decentralisaties die zijn nog gaande, die, die zijn gepland, die komen eraan. En je moet er wel voor zorgen dat je die ook goed en vakkundig en professioneel met goede kwaliteitsbewaking kan uitvoeren. Dat is voor een deel een kwestie van geld, voor een deel een kwestie van geld. Maar daarom geld vragen wij vooral dat het kabinet nu binnen een half jaar duidelijk maakt van. Het zijn decentrale dingen, dus die mag je zelf uitvoeren. Dat ze zich er niet te veel mee gaan bemoeien. Dus daar hoop ik ook op steun van de, van de hele Kamer. Dat ze allemaal roepen: oké, okay, het gaat naar de gemeentes. Natuurlijk, er wordt iets te veel bezuinigd, maar laat ons die poging maar doen. Prima als er nog wat geld bij komt. Dus dat maar... kan wel, we komen er wel uit. Nou ja, we hebben als gezamenlijke gemeentes in de VNG gezegd: het gaat inderdaad niet om het geld, maar geef ons dan de bevoegdheden. En dan moet ook niet Den Haag bij alles wat er mis gaat meteen geef in de Kamer een debat de gaan voeren. Dan. dan krijgen wij ook echte regie. En dan kunnen wij dingen efficiënter doen. Want we moeten nu apart bijvoorbeeld het vervoer regelen. Het vervoer voor gehandicapte kinderen, voor schoolgaande kinderen, voor ouderen, voor ouderen zieken, noem het maar op. Dat kan niet efficiënt. Als we dat samen in één hand kunnen doen, dan kan het ook efficiënter. Daar zei jij aan mij. De, de, daarom zei ik al, in het beginsel is het een goed idee. Ja. Dat die gemeentes dat gaan doen. Uh, gemeentes kunnen dat slimmer, kunnen dat efficiënter. Um, ik vind de heer Kronen heel mild over de, um, de, de manier waarop er in het budget, budget gesneden wordt. Als je het over ouderen hebt, gaat het ten opzichte van de plannen zoals die er in het verleden lagen... om een korting van 25 tot 75 procent van het budget. Dat was in de vorige periode niet het geval. Nee, maar en toen hoefden jullie ook niet 46 miljard te bezuinigen wat er nu ligt. Hè? Dus, ook, ook in de afgelopen... Mijn, mijn, ook in, ook in de afgelopen periode zijn er tientallen miljarden bezuinigd. En daar nee, is, is het CDA nooit voor weggelopen. Dit kabinet zegt er ook bij wat we dus ook niet meer als recht voor burgers okay. hebben. En dan klopt het. Hè. Je moet natuurlijk, als je minder geld hebt, moet je ook zeggen wat je niet meer krijgt. Dus mensen is, krijgen minder huishoudelijke hulp. Daar loop ik niet voor weg. En die keuzes zijn helder. En die kunnen ook anders uitpakken. Hoe meer, hoe beter. Maar daar is het economisch klimaat ja. nu niet en dan voor. En dan heb je het inderdaad is over de zorg tij die tij voor tij mensen voor ja. ja, Het is tijd voor poëzie. Van haar eerste bundel, Het moest maar eens gaan sneeuwen... zijn meer dan 15.000 exemplaren verkocht. Het is het best verkochte Nederlandse poëzie sinds Neeltje Maria Mins... Voor wie ik lief heb wil ik heten. Maart 2013 komt haar nieuwe bundel voor altijd het laatste uit. Dichter Tjitske Jansen. Ja, alleen ik heb voor vandaag besloten een keer een gedicht niet van mezelf... voor te lezen, maar van iemand anders. Dat vond ik uh, toepasselijk voor 1 januari, een bijdrage tot de, tot de statistiek. Dat is een gedicht van Wislaba Simborska... Poolse dichteres die vorig jaar februari is overleden. En het gaat zo. Een bijdrage tot de statistiek. Op elke 100 mensen zijn er 52 die alles beter weten. Onzeker van elke stap, bijna de hele rest. Bereid om te helpen, als het niet te lang duurt, wel 49. De goedheid zelf, omdat ze niet anders kunnen, 4, nou misschien 5. In staat tot bewondering zonder afgunst, 18. Om de tuin geleid door de jeugd die voorbij gaat, plus minus 60. Nemen er 44 alles serieus. Leven er in voortdurende angst voor iemand of iets, 77. Hebben er talent om gelukkig te zijn, 20. Hoogstens 30. Zijn als individu ongevaarlijk, maar slaan los in de massa... meer dan de helft, minstens. Vreed als omstandigheden hen dwingen... Hoeveel weet ik liever niet, ook niet ongeveer. Wijs door schade, niet veel meer dan zonder. Willen er van het leven alleen dingen, dertig. Hoewel ik me liever vergis. Krimpen in elkaar en hebben pijn zonder lantaarn in het donker, 83, vroeg of laat. Zijn tamelijk veel rechtvaardig, 35. Maar als rechtvaardigheid de moeite van begrijpen vereist, drie. Verdienen er medelijden? 99. Zijn sterfelijk 100 op de 100? Een getal dat vooralsnog niet verandert. Dichteres Tsitske Jansen, met niet een gedicht van haarzelf, maar van de Poolse dichter Zimborska. Die, uh, inderdaad, vorig jaar, meen ik, ja, is zij overleden. En er was een Prachtig, stel je toch eens voor dat Koen Teulings of zo op deze manier de, zijn cijfers... Zou het zou een stuk leuker van worden. Dat zou een stuk leuker worden, ja. Um, Vert hoe lang denkt u dat uh, uw Partij van de Arbeid en de VVD het volhouden... deze coalitie in deze barre tijden? Nou, ik heb al eerder gezegd, de problemen zijn zo groot... dat iedereen is nu opgelucht dat... Een aantal middenpartijen nu de verantwoordelijkheid nemen. Ik zou dat breder maken dan alleen deze coalitiepartijen. Dus ik denk dat ze het vier jaar vol gaan maken. De mevrouw Verbeet zei dit weekend van ja, ze hebben wel erg veel uitgeruild. En dat is toch link? Ja, ik vind het zo moeilijk te zeggen. Want als je er goed naar kijkt, zitten er dus in elk uh, besluit wel degelijk compromissen. En uh, laten we ook blij zijn dat er een corrigerend vermogen is. Daar is de oppositie ook bij nodig. Dat ze wat fout gaat corrigeren. Maar niet nu weer zo snel verkiezingen. We hebben echt die stabiliteit nodig. Uh, laten we hopen dat... In Amerika is nu ook echt de discussie gaande van... jongens, als je voorziening wil hebben, moet je wat meer belasting betalen. We hebben veel op te lossen uit het verleden. Om het niet aan de volgende generatie over te gaan. Dat gaat gebeuren. Pieter Himmer. Nou ja, kijk, daar uh, kun je niet genoeg over zeggen. De, de manier van, uh, van formeren is niet gelukkig geweest. Ik denk dat mevrouw Verbeter daar afgelopen week ook uh, zinnige woorden over gezegd heeft. Ik denk wel dat het, als je nu kijkt naar de omvang van deze enorme crisis... is het noodzakelijk dat een, uh, dat een kabinet uh, blijft zitten en, uh, en, en zijn verantwoordelijkheid gaat pakken. Kijk ook naar de enorme uitdaging die er nu ligt om in de polder tot een akkoord te komen. Dat is nog niet makkelijk. Nee. Zeker niet omdat de Partij van de Arbeid daar meer mee heeft dan de VVD. Dus ze zullen ze ook samen een, een weg in moeten vinden. Meneer Pieter Dijzenberg, u mag het kabinet niet laten vallen van meneer Heerma, dat u het vast weet. Ja, dat is goed nieuws. Ja, maar denkt u ook dat u het via volhoudt? Sorry, wat zegt Denkt u ook dat u het via volhoudt met elkaar? Ik denk, dat, ik denk dat dat uh, kan en dat het ook moet. Dus dat het uh, zeker in deze tijd dat het belangrijk is dat we op een, uh, op een stabiele manier dit programma afmaken. Jan Hoekema, ja, laatste jaar zon, minuut. Een jaar zonder verkiezingen. Oh, die praat ik mooi voor. Een jaar zonder oh, nee, verkiezingen. Dat moet je nooit zeggen, oh, dat is een uitdaging voor de heer Van der Brink. <laughs> ja. Een jaar zonder verkiezingen, 200 jaar koninkrijk. Laten we dit jaar nou eens geen verkiezingen doen. Ik denk dat het heel belangrijk is wat er in de Eerste Kamer gebeurt. We hebben CDA, D66 GroenLinks ook een belangrijke positie. En ik denk dat dit land op zichzelf snakt naar twee dingen. Leiderschap en stabiel bestuur. Nou, gaat u nog wat leuks doen de komende weken? Ik hoorde u net heel voorzichtig tijdens de aan meneer Duisenberg en aan meneer Hema vragen, meneer Duisenberg, ga je echt alweer beginnen deze week? Ja, ja, heel ijverig, hè? Ja. Uh, ik, ik ga nog wel uh, wat leuke dingen doen. Met name met mijn kinderen ga ik op stap. Dus uh, ja. veel zin in. Ja. Goed, veel plezier erbij. Pieter Duisenberg, Pieter Dankjewel. Hema, dank dat u hier was. Uh, Vetkronen, goede reis naar Leeuwarden. En uh, meneer Hoekema, fijn dat u er was. Graag gedaan. Fijn u. jaar. Dank u wel, u ook. En zo meteen uh, is de nieuwjaarsreceptie van Radio 1 terug...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 Met dagelijks drie grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Metso is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.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 Dit is Radio 1.